Nadat ze hadden gehoord dat een dominee in Florida vorige week een Koran zou hebben verbrand. Hun protestbijeenkomst in Mazar-i-Sharif -e begon vreedzaam, maar werd wel snel gewelddadig.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 Het weer, minima vannacht rond 8 graden, morgen zonnig en warm... met temperaturen van 20 graden op de Wadden tot 24 in Limburg. Morgenavond ontstaan een paar buien. Dit was het NOS. -show. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu, vrijdagavond live. Uh, luisteraars. We zijn alweer beland in het tweede uur van uh, CFM Sportcafé. En dat wordt gedaan vanuit uh, Hotel Hoogland. Onder het genot van een uh, lekker bakje koffie. Dankjewel, uh, Frits. Frits nee, <laughs> Inmiddels uh, in de pauze aangeschoven uh, aan tafel een hele delegatie van de afdeling honkbal en Softbal. Van Zandvoortse Sportcombinatie. En dat zijn uh, Han van Soest, Danny van Soest en Rob, of Roberto Til. En uh, ja, die zijn allemaal uh, flink actief in het uh, honkbal en softbal. Het is begonnen ooit en dat is met Han van Soest, toch? Ja, uh, volgens mij 1988 wilde ik uh, buiten het voetballen vroeger bij TZB uh, een zomersport introduceren. Dat is softbal geworden en nu doorgegroeid naar honkbal. Honkbal, softbal en jullie waren enige jaren geleden hier ook in het sportcafé. Toen was ja. het nog een uh, klein clubje wat het deed. En nu? Is dat inmiddels het, uh, gegroeid? Het is stabiel en het honkbal dat, dat groeit nog steeds. Ondertussen twee jeugdteams. Eén jeugdteam en nu het vorige jeugdteam wordt nou senioren. Ja, het honkbal uh, wil ik zo nog even op verder gaan, want uh, ik geloof dat er twee uitzendingen terug was. was uh, de voorzitter van de uh, Zandvoort Sportcombinatie en die vertelde dat jullie bezig waren om het veld groter te krijgen, zodat jullie aan de eisen voldoen. Ja. Is daar al schot in? Nou, We moeten een uh, heuvel hebben voor het honkbal, maar dat moet een verplaatsbare zijn. En die staat klaar in Amerika, alleen uh, we zijn nog druk uh, fondsen aan het werven om dat ding te betalen, want het is niet goedkoop. Nee, niet goedkoper. En aan welke orde van grootte denken we dan? Nou, als je hem hier via een Hollandse firm hebt besteld, ben je ruim 4000 euro kwijt. Maar we hebben nou via een goede vriend van Rob en van mij, Jan Dick Leurs, een adres gekregen. Daar weer een vriend van. Komt die, uh, wordt hij iets goedkoper. Ja, je liet de naam vallen, Jan Dick Leurs. Ooit uh, coach van uh, Kinheim, een Nederlands team ook geweest op de Olympische Spelen. Ja. Uh, is dat iemand die uh, veel voor jullie doet? Voor, uh... Hij uh, heeft veel gedaan, ja, maar dat is een heel druk bezet man. En als hij tijd hebt, dan uh, geeft hij een trainingkie of een clinicie. En daar kunnen we een hoop van leren. Dat geloof ik zonder meer. Dat iemand met zo'n status van dienst in de sport, uh, ja. Ja, die kent het vanuit de hele wereld, Cuba, Amerika, noem maar op. Als hij dan hier komt bij een uh, Zandvoortse uh, club, dat dat uh, een welkome aanvulling is. Zeker weten. Ja, dan gaan we toch even een stukje verder naast je, je zoon, Danny van Soest. Danny, jij bent actief als speler, maar ook in het bestuur van de club? Uh, ja, klopt. Ik zit in het bestuur van de afdeling Monken van ZTC. Ja. En wat is jouw functie binnen het bestuur? Uh, secretaris, ik uh, notuleer en uh, daarnaast doe ik ook andere dingen. Als je bijvoorbeeld binnen het bestuur een taak krijgt, ja, dan voer ik dat uit. Ik uh, organiseer activiteiten soms binnen de afdeling honk En wat voor soort activiteiten moet ik daar aan denken? Clinics ook? Of, uh... um, nee, de jeugdsportpas gaan we bijvoorbeeld doen en laten we jonge kinderen van de basisschool kennis maken met honkbal. Dus zodat we misschien nieuwe leden kunnen krijgen. Dat, orga dat uh, organiseer ik dan een beetje. Dus. En het spelen wat jij doet, ik neem aan, als ik zo naar nou, je kijk, je bent geen, niks uh, minderwaardigs, <laughs> maar je bent geen softballer, maar een honkballer. Ja, dat Denk klopt. Dat is, ik, uh, ja, nee, honkballer, dat vind ik veel leuker dan softbal. En... Softball, dat vind ik helemaal niks eigenlijk. Dan speel je in het eerste team, maar hoeveel teams zijn er? Eén uh, seniorenteam en we hebben ook één aspirantenteam. Ja, en op wat voor niveau speelt Zandvoort? Uh, nou, nu nog het laagste niveau, maar we moesten het laagste niveau moesten we instromen. Omdat we dit jaar voor het eerst senioren zijn gespeeld. Maar we kunnen, door promotie kunnen we ons naar boven opwerken. Dus ja. Uh, ja, dat, pro dat proberen we ook dit seizoen. En jouw positie binnen het hondbalveld? Uh, eerste honkman, Eerste honkman. oké. Okay. Ja. Eerste hondman, ja. En aan de slag is dat ook een uh, e goede eigenschap van je. Nou, dat kan je bij het aan mijn coaches vragen. Dat zeg ik. helemaal zelf. Nou, schuiven we weer een plaatje op, want ja. daar zit uh, Rob Til. En dat is de coach van het eerste. Oh. Ja, dat wordt. De trainercoach van de eerste, ja. De trainercoach van het eerste, ja. Nou, zijn slaggemiddelde is niks uh, mis mee, hoor. Is één van de betere, maar niet omdat hij ernaast me zit, maar het is uh, gewoon zo. Ik, ik ken jou vanuit de voetbalwereld. Je bent toen overgegaan uh, richting honkbal. Zijn er raakvlakken buiten het uh, feit dat het met een bal gedaan wordt? De honkbal en de voetbalsport? Een raakvlak? Ja, zeker weten. Ja, zeker weten. Maar uh, veel mensen weten het niet dat ik vroeger ook gehonkbald heb. Dus, uh, ik heb uh, vroeger uh, bij de Nikkels gespeeld. Met Jan de Kleur, samen vandaar. Dat hij wel eens bij ons helpt en zo. Ik heb hem moeten smeken, maar omdat hij zelf verwoont, woont, komt hij ons altijd helpen. en uh, hebben we heel veel van hem geleerd. Ja, je zegt uh, coach, trainer. Als ik dan kijk, uh, trek ik nog even de vergelijking: voetbal-hondbal. Ja. Is het bij uh, honkbal niet nog veel meer tactiek als bij voetbal? Concentratie, ja, de, de, de concentratie de tactiek is veel anders dan uh, uh, met voetballen, ja. Dit is uh, veel meer uh, coördinaties bij elkaar. Ogen, benen, handen uh, van alles. Met voetbal is het alleen maar kijken waar je bal moet passen en alles, maar met honkballen, je moet toch slaan. Ja, maar is ook niet iets, iets statischer, niet negatief bedoeld, maar een statischere sport, het is natuurlijk meer één actie. En dan is het weer uh, stilstaan eigenlijk. Het is niet dat je deel, twee keer drie kwartier heen en weer loopt te, te rennen. Nee, dat niet, maar de meeste mensen vergissen zich erin. Op het moment dat jij denkt van je staat is, dan moet je opeens exploderen. Elke klap van een bal of zo, dan, dan moet je er zijn. Dat uh, is concentratie. Dan moet, je overal, uh, dan moet je van tevoren al weten wat er gaat gebeuren. Als die bal naar je komt, waar moet ik hem gooien? Wat ook, moet ik ja. doen? Want uh, split second uh, decision. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, zeker. O ook als het st stelen van een honk. Hè, dat is Stele een heel belangrijk van, iets. Heel belangrijk, ja. en, maar meestal wordt het gedaan, of ik kijk verkeerd naar het ongelooflijk, op, op, op het advies van de coach. Advies Die van de coach. Met bepaalde tekens. Ja. Uh, dat zie je op het hoger niveau, dat de coach... Allerlei, Allerlei gegevens dus mee ja. Gebruik jij dat ook? Jawel, dat gebruiken wij ook. Maar dat is allemaal geheime tekens. En dat geef je aan elkaar. Wanneer je gaat stelen. Wanneer je een stootslag geeft. Wanneer je Hit en Run speelt. Ja, Hit uh. en Run. Ja. Zit, leg, leg dat eens ja. uit voor Hit en Run. Dat is op een gegeven moment dat ze. Als, uh, een speler voor ons de eerste onk bereikt. En uh, het is iemand die niet zo snel is. Om de tweede te stelen. Dan pas je Hit Run toe. Op het moment dat je die teken geeft zodra hij pietje gooit gaat hij al lopen en dat is de bedoeling dat de man die aan slag is moet slaan want als hij alleen gaat lopen redt hij de tweede honk niet dus dan sla je je, je slaat die bal zodat je allebei dat de tegenpartij niet weet van hé hey, wat moeten we nou uh, wie moeten we nou het eerste uitgooien en dat is over het algemeen komt dat vanuit de coach of is er ook een stukje eigen initi initiatief van de slagman bij uh... nee van de coach ook. Van de coaches, de dekens komen van de coaches. Ja, wat, jullie ook wel eens, uh, wat je ook wel ziet bij uh, Hongpal, uh, ja, uh... stootslag ja Helemaal een mooie <laughs> ja, De, de, de vaktermen die, die, die vliegen hier over tafel heen. We gaan uh, straks nog even uh, verder praten met de, de verwachtingen van het uh, eerste jaar als seniorenteam. Uh, of wanneer de platte wagen door het dorp kan ik jullie kampioen denken te zeggen worden. We gaan eerst even luisteren naar, uh, naar Venus van Shocking Blue. Dat was uh, Mariska Virus, Verus, toch? Uh, Zeker shocking -bloem. Shocking -bloem, Ja, met Venus. Uh, Venus, ja, dan denk je ook aan een heuvel, maar <laughs> <laughs> dat dat <laughs> <laughs> we, we hadden het net over de werpheuvel uh, van uh, Zandvoort. Uh, Zandvoortse sportcombinatie, honkbal, uh, softball. Uh, we hebben het al een stukje gehad over het honkbal. Het softball, hoe ziet de softballafdeling uh, eruit okay. bij jullie? Uh, de uh, die gaat ook hartstikke goed. En uh, dat is dus het probleem bij ons. We kunnen geen vaste pietjesheuvel krijgen. Want als we dat hebben, dan kunnen ze niet softballen. En daar zouden wij mee geholpen worden met de uh, andere accommodatie of zo. Of wat dan ook van de gemeente. Maar ja, zoals jullie zien, er is nergens geen uh, potje. Dus, uh, nee, ook voor jullie. Uh, kijk, het is de hele avond eigenlijk al. Het begon met de paarden. Ja die geld tekort komt om te organiseren voor jullie is het geld om een goede accommodatie ter beschikking te hebben is ook een van de onderdelen wat lastig is ja. sponsoring, eh, sponsoring het zie je als een ladders en een draad tot eigenlijk alle sporten in Zandvoort heen vandaar dat ik deze gebruik wil maken bij deze als er een Zandvoort uh, zaakluier aan het lopen die ons wil sponsoren voor een uh, pitchersheuvel of wat dan ook uh, graag waar kunnen en... ze zich melden dan, wat zeg ik dan maar gelijk erachteraan wij zetten C sportcombinatie bij hand of bij uh, Peter, op de site van de ZTC. Dus als dat zou kunnen, graag. Nou, die oproep is bij deze uh, in de eten geslingerd. <laughs> ja, want dan kijken we nog even naar het uh, honk softball. Uh, uh, zit ik er ver naast als ik zeg dat nu de tijd van het jaar is dat het seizoen begint of loopt het al? Nee, het loopt niet uh, nog niet. Het seizoen begint in april. Maar we hebben wel alvast uh, een oefenwedstrijd gespeeld. Ja, dat hebben we gewonnen trouwens. En, uh, zondag hebben we weer een hoeveelwedstrijd. Dus, en dan gaat de competitie beginnen 8 of 9 april. Ja. Maar, uh, onze eerste competitiewedstrijd is 22 april. 22 april, uh, jullie spelen voornamelijk uh, tegen teams uit de regio of moet je nog verder uh, het land in? Regio. Uh, regionaal, regionaal, spelen, regionaal ja. Nou, ja. Uh, wedstrijden op sportgebied zonder scheidsrechters, uh, nou dat is een uh, utopie, want het draait altijd uit op uh, ruzie, ook met scheidsrechters wel eens. <laughs> ja, maar, maar goed, uh, een vereniging uh, in de honkbal moet hier uh, naar het aantal, uh, naar het ledenbestand ook een aantal scheidsrechters uh, leveren. Dat klopt. Ja, je moet, als je thuis speelt moet je zelf voor je scheidsrechter zorgen. Ja. en dat uh, doet de, de, de, de, de Uitspelende, de thuis spelende, rest, de clubs moeten het altijd doen. Ja, Zowel wij als uh, tegenstaanders, als we bij hun spelen, moeten we ook uh, voor hun eigen scheidsrechter. Is het moeilijk om uh, leden zo ver te krijgen dat ze naast het bedrijf van hun sport ook nog eens uh, scheidsrechter willen worden? Ja. Het is wel eens lastig, maar we hebben nu uh, binnen de club hebben we een scheidsrechterscursus gedaan aan een aantal leden. Dus die zijn nu uh, gekwalificeerd scheidsrechter. Dus die kunnen ingezet worden als scheidsrechter. Maar het, is, het blijft altijd lastig om vrijwilligers te werven voor je vereniging. een van de scheidsrechters uh, ben jij zelf, toch? Ja, dat klopt. Ik heb de cursus met succes afgerond. Dus. <laughs> uh, maar, well, hoe doe je dat dan als je zelf moet spelen? Ga je, dan, uh... nee, je kan alleen bij een lager team scheidsrechteren, want wij spelen tegen senioren. Dus dan kan niemand van uh, bijvoorbeeld 18 jaar die kan niet uh, scheidsrechteren, omdat je niet echt overmacht hebt. Dan. Ja nee, precies, maar jij, jij bent dus scheidsrechter bij de Hongbal, bij, bij de junioren dan uh, begrijp ik, ben jij... Uh... Aspirant. Uh, bij de aspiranten, nou ik kan als, als aspirant scheidsrechter fungeren, maar uh, we hebben al een, andere scheid, al een andere man die dat kan, dus uh, ik laat die kans voorbij gaan. Ja, je, je noemde net al uh, senioren 1, één, één team, uh, de aspiranten ook één team. Uh, hoe oud of hoe jong moet je zijn om te kunnen beginnen bij jullie? Bij de aspiranten, bij, uh, hoe, hoe eerder hoe beter, dus ik kan met uh, peanutbol beginnen, zeven jaar al en zo, van, maar de aspirant is van, van uh, als je het goed kan, van 8 tot 15, en dan ga je over naar de aspiranten, tot uh, 21 jaar, en dan ga je naar, uh, nee, junioren, en dan naar senioren. Ja. Pienetbal, dus, dat is dat de, de bal op een paaltje ligt en dan wordt hij nog niet uh, geworpen. toch? Je bent goed op de hoogte. Dat klopt, ja. ja, ja, <laughs> ja. <laughs> Je was er net voor. <laughs> ja. ja. Uh, nou, dus uh, één seniorenteam, één, seniore één juniorenteam. team Dames, softball-team. Dames, dames, dames, softball, softball softball dat, uh, dus dat staat dit jaar, dit jaar als. Uh, Eigenlijk in, in de kinderschoenen begint dat nu. Ja. Um, de trainingen, wanneer zijn die begonnen? Zijn die al in volle gang? Je hebt een oefenwedstrijd gespeeld. Hoe is die gelopen bijvoorbeeld? De uh, oefenwedstrijd is goed gel gelopen. Spannend. We hebben gewonnen. En we zijn al in training vanaf januari. Zijn we in de zaal? Eind januari zijn we in de zaal begonnen. Twee keer gelijk. Hoekballen in de zaal? Dat moet je eens uitleggen. Als je ja, de zaal. Nou, dan pas je ja. je training aan met zachte ballen. En, uh, ja. Het sneuvelt ook wel eens een ruitje, maar ja, dat wordt dan ook weer gerepareerd. Dus, ja. Het is niet anders, want je mag uh, tot een bepaalde temperatuur niet met die aluminiumknuppels buiten, anders slijt ze stuk. Oh, nee. dus, dus, uh, dat, dat, dat wist ik ook niet. Dat, dat met de, nee, ik weet wel, uh, de houten knuppels die, die wel eens breken, maar aluminium. Ja, dan gebruik je hem verkeerd, maar een aluminiumknuppel moet het uh, 12 graden plus zijn. Want dan slijm echt stuk. Ja, je zegt dan gebruik je hem verkeerd. Is dat uh, met het logo ja, met het in het, logo. het gezicht? Ja, goed zo. Want, uh, dan denk ik, ik ben regelmatig bij de Haarlemse hondbalweek geweest. Nou, dat zijn denk ik dan jongens die wel weten hoe het moet. Maar dan zie je regelmatig ook nog zo'n uh, knuppel. Ja, de bal kan ook verkeerd op de rek komen. Ja, dat, dat, dat, uh, ja. uh, ja, dat gebeurt. Maar ja, die hebben genoeg knuppels. Ja, precies. Ja. <lacht> bij, bij, bij jullie, ja. bij ons is het. Bij, uh, <lacht> uh, ja, een knuppel, knuppeltje kost toch 80, 90 euro. Dus ja, en, begin je mee. Dat is eigendom uh, van de club? Van of, de club. Uh, van de spelers. Ja, er zijn ook spelers in mijn eigen knuppel. Uh, maar de vereniging levert ook uh, een volledige uitrusting om mee te spelen. Ja, dan kijken we wat, wat ik net al zei, de Halemse hondmaalweek. Daar zie je vaak van de jeugdteams uh, dat die jongens uh, bad boys, heet dat geloof ik, ja. uh, mogen zijn. Komen jullie daar ook voor in aanmerking? Of wil je dat als vereniging dat... Om het extra te promoten, voor die jongens nog leuker te maken. Ik denk dat het wel mogelijk is, maar uh, meestal gebruiken ze natuurlijk de jeugd van hun eigen club hier. Hè? Ja. ja. Kinderheim zal zijn eigen jeugd gebruiken, die zal niet bij zeker komen, jongen. We hebben een bad nodig. Nee. Komt Kinderheim wel bij zo'n vereniging als antwoord om even te koekelen, uh, loopt er misschien iemand rond die wij kunnen gebruiken? Ja, daar hebben we helaas heel veel last van, ja heel veel. Last. Nou ja, dat gebeurt ja, dat zijn verenigingen en dan ben je een opbouwer, ja, dan heb je een knappe speler en dan uh, verdwijnt hij naar Haarlem. En, en wat zou de reden zijn om dat te doen? Uh, omdat hij daar meer perspectief heeft voor een uh, toekomst? Meer, ze denken dat ze daar meer perspectief hebben op de toekomst. Maar ja, als je heel goed bent, dan kom je vanzelf wel boven drijven. Maar gelukkig, dit team hebben we al heel lang bij elkaar. En we doen alles voor hun... Uh, bij elkaar te houden. Om het bij elkaar te houden, ja. Dus uh, voor mensen die willen kijken bij jullie, of bij de jeugd, of bij het seniorenteam. team, wanneer is de eerste mogelijkheid dat je zegt, nou, dan, moet je lang, dan kan, kun je ons in actie zien. Wanneer is dat weer? Dat is zondag aanstaande al. Zondag aanstaand. Morgen spelen de aspirantjes en zondag spelen wij om 1 uur thuis tegen Olympia. 12 uur. 12 uur. Om 12 uur thuis tegen Olympia. Ja. Ja. Mooi weer, gegarandeerd, dat hebben we ook morgen dus. Dan we spelen zondag. <coughs> Morgen we spelen zondag. Zondag spelen we, is ook mooi weer. In de middag gaat het pas, pas, pas regenen. Dus, ja. ja, je noemt iets, regenen. Regenen en honkbal is ook niet de juiste combinatie, toch? Uh, jawel, het krijg geen kwaad. Als het maar niet gaat bliksemen, dan moet je het heel goed in de gaten houden. Maar je ziet toch vaak, uh, en dat is dan op het hogere niveau, wanneer het gaat regenen, dat zo'n wedstrijd uh, wel wordt stopgelegd. Toch? Dat, uh, nou, het ligt er een beetje aan hoe hard het gaat regenen. Als het uh, misert, dan uh, kunnen we wel doorspelen. Maar als het echt uh, keihard gaat regenen, dan uh, stoppen we meestal even en dan wachten we tot het weer over is. Ja. Dan heeft het misschien ook te maken met, eh, met die lopen uh, richting naar de honk. Die zijn natuurlijk van greffel. Ja. En dat greffel kan natuurlijk maar zoveel water openen, net als met tennis eigenlijk, dat het uh, gevaarlijk wordt voor blessures of iets dergelijks. Klopt. Ja, nou, ik, ja Dat gewoon ja, ja. de regel, was, uh, ja, dat als we pas op het veld komen regio. dan kun je stoppen, dat is gewoon gevaarlijk. Ja, in, uh, ja, ja. Als het heel hard regent, ja, dan, uh, maar, ja, dan is het wel verstandiger om uh, gewoon in de deurkoud af te afwachten Krijg je hetzelfde effect als met voetballen? de bal die rolt niet meer, hè? Nee, ja, maar voetballers die gaan, die zijn bikkels en die gaan door. Oh, Oké, okay. ja. <laughs> ik, ik, ik wou wel nog wat zeggen. Ik, ik, zit, uh, ik zit te kijken dat jullie naar de tijd zitten kijken, maar ik wou bij deze toch... Uh, Jan de kleurse bedanken voor zijn hulp, dat hij ons altijd gegeven heeft en uh, als hij nou weer tijd hebt, dat hij misschien ons weer komt helpen, dus we praten. deze. We praten straks nog eventjes, we praten straks nog eventjes verder, maar ik zat even te kijken naar onze, onze technische man uh, Roy, dat die, die zit al te wachten van wanneer kan ik nou weer een muziekje opstarten. Nou, Roy, je mag hoor, hier komt hij dan, Melanie, met Beautiful People.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 It isn't right, we never met before, but then we may never meet again. If I weren't afraid to laugh at me, I would run and take off. care of me, maybe I'll take care of you. Beautiful people, you look like friends of mine and Melanie zong het al uh, beautiful people. Nou, aan tafel bij ons. Uh, allemaal mooie mensen. Uh, nog steeds aanwezig uh, de afvaardiging van de honkbal uh, van de Zandvoortse <lacht> sportcombinatie. Ja, we waren gebleven. Uh, we waren gebleven voor het nieuws bij de of voor het nieuws voor Melanie, ze brengt mij al in de, die Melanie. Bij uh, de scheidsrechters en bij uh, het softbal. En wanneer kunnen mensen komen kijken. Uh, dit weekend dus. Maar naast het kijken is er ook de mogelijkheid nog om lid te worden bij jullie. Nou, graag zelfs. We hebben veel aspirantjes nodig. ja hè, Dringend? Ja, we hebben aspiranten nodig. Het zijn kinderen tussen de 11 en 15 jaar. Want uh, dat team zit een beetje krap in de mensen. dus uh, Zodat niemand niet kan, dan kunnen die wedstrijden niet doorgaan. Dus dat is heel uh, zielig. Ja. En uh, op de site www.zetc.nu staat meer informatie. Welke, met welk e-mailadres je contact kunt zoeken en met welk telefoonnummer. Dus. Ja. Zijn er ook uh, jongens uh, die voetballen en dat voetbalseizoen loopt op zijn eind, die dan de overstap maken naar dat honkbal om toch het hele jaar door te sporten? Of zijn die er weinig? Ja, dat zijn er best veel. Uh, honger, uh, voetbal en honkbal is goed te combineren met elkaar. Ik deed het vroeger ook een tijd en uh, vele anderen uit mijn team deden dat ook. Dus uh, ja, het is goed te combineren met elkaar. Je had het over net dat aspiranten uh, zich kunnen aanmelden, maar jullie hebben dus nu een, een, een damesteam, een herenteam en een juniorenteam. En een aspirantenteam, en is dat dan nog gemixt? Of is dat een aparte dames en een, of een aparte meisjes en een jongensgroep? Of kan dat nog bij elkaar? Het kan bij elkaar. Het is nog gemixt. <coughs> het is nog gemixt. Nog. Maar ja, een streven is altijd van uh, je weet hoe jongens en meisjes zijn, als ze allemaal hun eigen dingetjes hebben, maar het is bij ons nog gemixt. Dus uh, geen probleem. <coughs> dus jongens en meisjes kunnen zich allebei aanmelden. Ja, wat... ah, ja, ja graag zelfs. We hebben er zelfs bij de uh, senior team er mij het bij. Nog steeds, ja, we hadden er twee en er is er nog één en die speelt gewoon met die senioren mee. Onze Denise Kerkman. En, en nou, dat is wel leuk, hoe doet ze dat? <laughs> geweldig, ze is nog even de betere ook. Ja, ze dus gaat gewoon geweldig goed mee. Nou, vraag het maar aan mijn zoon, die speelt met haar. Dus is captain. Dus, uh, de... captain. Nou, uh, nou, dat is een goede aanwezigheid voor het team. Wat, <laughs> uh, ja, hoe moet ik erover zeggen? Ja, uh, uh, uh, ik vind het een goede speelster. Dus, uh, en dat uh, die jongens wat rustiger. Ja, en... Uh, Treffen jullie het ook nog aan bij de tegenstanders of zijn dat meer de grotere clubs die genoeg leden hebben om een heel team te vullen met jongens, heren? Ja, we hebben het eigenlijk uh, nog niet, bijna niet meegemaakt dat er een meisje in het team zat bij, bij de tegenstander. Maar dat zijn vooral, uh, ja, die hebben meerdere teams, dus ja, die hebben meer keuze uit uh, spelers. En jullie zijn de, dit seizoen in de laagste klasse ingestroomd, zoals je net aangaf. Wat? verwachten jullie van dit jaar? Je hebt al een oefensraad gespeeld, dus een beetje inzicht heb je wel. Tegenstanders misschien al zien spelen, of wat voor soort tegenstander je krijgt. Wat, wat zijn de verwachtingen van dit jaar? Nou, we hopen dit jaar gelijk te kunnen promoveren naar, uh, naar de vierde klasse. We spelen op dit moment in de vijfde klasse. Dus we hopen gelijk te promoveren, want dan, ja, dan kunnen we het on in santwoord een beetje op de kaart zetten. En die hoop is ergens op gebaseerd. Hebben jullie dus, da dus daarna goed spelersmateriaal dat je dat kan... Uh... Ja, we hebben zeker een talentvol team. Ik denk wel dat we wat kunnen bereiken dit seizoen. Er zit veel groei erin. We zijn in de laatste 4, 5 jaar alleen maar tweede of eerste geworden. Dus. ABC'tje. Moet ja. dus gaan lukken. Ja, als we Rob zo horen, dan gaat dat lukken. Nou, Rob kennende als coach vanuit de voetbalwereld. dan is hij daar gedreven genoeg in. om jullie zo te motiveren en bezig te houden. dat je er echt voor gaat en alles voor doet. Dan ligt het toch aan de spelers. Nou, we gaan ons best doen dit jaar dus. Goed, nou, ik, uh, ik uh, denk dat we het hierbij kunnen laten. Ik roep, die zit al namelijk te zwaaien van hij wil dat toch. Ik nog wat, wat zeggen. Zijn ja. zin van voor het, voor het muziek, van het vorige plaatje, wil hij nog eventjes afmaken. Rob, aan jou. De ja, eer. Wel, maar, uh, voor de mensen die luisteren, uh, we hebben een kledingsponsor, dat is Talassa. Dat is 18. Maar als het mogelijk is, zoeken wij ook aardig wat mensen voor sponsor, voor materiaal. Of wat dan ook. Een reclamebordje reclame ja, langs reclame -bordjes het veld. Uh, uh, langs alles het veld, het van alles mogelijk. Ja, en de mensen hoeven helemaal niet gelijk aan grote bedragen uh, te denken. Nee hoor, een kleine bijdrage. Een kleine aan bijdrage aan de club, dus... uh, is al. hebben ze erbij, die schenken gewoon vijf, zomaar 25 euro voor het team. Gewoon omdat ze de hondpasport uh, ondersteunen. Gewoon geweldig. Oh, nee, dat, ja. dat doet je goed. Dat doe ik voor. Ja, dat, is het, dat is ook zo. Nou, uh, de mensen kunnen zich denk ik ook gewoon aanmelden via jullie site ww.zc.nu. Ja dat is Was het? Oké. Okay. Ja. Nou, ik, ik wil toch nog even. Hier aan tafel nu, de competitie gaat bijna van start. Jij belooft ons min of meer samen met op een kampioenschap. Voor jullie kampioen, dan komen jullie terug hier. Nou, dat is afgesproken. Ja, dan, hebben we, dan hebben we zeker al Queen met uh, We Are The Champions. En zal wel laat staan voor jullie. Dan komt het hele, is het hele team Helemaal bij deze uitgenodigd. Ik dank uh, Danny, Roberto en Han hartelijk voor jullie komst hier naar uh, Hotel Hoogland. Straks uh, naar de volgende plaat hebben we hier Glenn Koper. Samen met zijn vader, heenkoper en uh, kleinkoper, uh, ja afgelopen jaar uh, Nederlands kampioen uh, judo, uh, beneden de 15 en tot 50 kilo als ik me niet vergis. En dit jaar uh, is hij uh, volop actief maar dan uh, in de leeftijdsgroep min 17. Dus de eerste kampioen is uh, inmiddels in Hoogland gearriveerd. We gaan nu eerst even luisteren naar Tanita Tikkeren met Cathedral Song.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 It's the same for you You hold your hand And it's all fine They stand What would you make me do? So take my time And take my advice Cause all the others They want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 Tired I want all Dan zijn we wederom terug uh, geluisterd naar Tanita Tickern met de Cathedral Song in Hotel Hogeland uh, bij een CVM Sportcafé de eerste vrijdag van de maand, iedere maand weer. En minder uh, vergevorderd in het tweede uur al, maar niet minder uh, mooi, een gast aan tafel. Nederlands kampioen vorig jaar in het judo in de klasse min 14, uh, toch? Klen ja. Koper, hier aan geschoven samen met zijn vader. Klen, goedenavond. Goedenavond. Jij was Nederlands kampioen uh, vorig jaar. In ja. welke klasse? In het judo? Uh, leeftijd tot uh, 15 jaar en uh, gewicht tot min 46 ja En dan kom je hier als mannetje uit Zandvoort en dan kom je van alles en nog wat tegen om die titel te bereiken. Maar hoe ben jij eigenlijk begonnen met judo hier in Zandvoort? Um, door een paar vrienden van me die zaten ook op judo en toen ben ik een keer met hen meegaan doen. Ja, en toen vond ik het wel erg leuk. Toen ben ik er zelf mee begonnen. Toen ben je er zelf mee begonnen. Dat is hier uh, bij... Uh Kenjamu, Kenjamu je. Kenjamu, ik breek iedere keer. Kennen we een judo? Kennen we amateur, amateur judo? judo. Ja. Daar ben je begonnen ja. en Mas dat is Mas Marse Marse Marse Bij, bij Marzahn-Verei okay. ja. En dat begonnen en toen dacht je van nou daar wil ik uh, mij verder. Ja. En judo is dat iets voor vechtersbasis of denk ik dan helemaal verkeerd? Maar je moet wel lust hebben voor vechten. Ja, je moet toch ja, ja. wel een beetje lust hebben voor echt. Maar het is denk ik voor een groot deel techniek ook toch? Ja. Grootste deel techniek en een doorzettings, meer doorzettingsvermogen. Dat, uh, ja. dat draait het wel om. Maar ja, op, op het moment dat je kampioen uh, wordt in Nederland. Ja, Nederland is het land waar je, maar dan gaat het waarschijnlijk verder. Dan gaan we. Misschien ook tegen buitenlandse uh, tegenstanders, buitenlandse toernooien. Ben je daar ook om mee bezig? Ja, um, nou, toen uh, het jaar dat ik Nederlands kampioen werd, was het nog niet echt dat je voor buitenlandse toernooien ging. Ja, je kon een toernooi in Duitsland krijgen van de Judopot Nederland. Daar ben ik ook heen gegaan. In Erfurt was ik um, derde geworden. En uh, nu zit ik in een leeftijd min tot uh, 16 jaar. En dan ben ik nu de jongste in en dan kan je strijden voor het uh, Europese kampioenschap, uh, wereldkampioenschap en uh, jeugd spelen. Ja, en dat moet je ongetwijfeld heel vaak en veel voor trainen. Hoe vaak train jij in een week? Ik train elke dag per week. Elke dag? Ja. En hoe, hoe, hoeveel uur per, per dag dan? <laughs> um, anderhalf uur. Um, elke dag anderhalf uur en op woensdag train ik twee uur. Oh, als ik dan naar je kijk, je bent nu 15, of je hoort ga, 14 bin, ben ik binnenkort niet. 15. Als je dan kijkt naar uh, je leeftijdsgenoten, volop spelen, school, klooien, rondhangen. Dat zijn dingen waar jij waarschijnlijk weinig of geen tijd voor hebt. Ik heb er weinig tijd voor. <lacht> Want dat trainen, dat gebeurt waarschijnlijk ja, na schooltijd. Ja. Nou ja, voordat je dan thuis eten... En huiswerk ja, dan uh, wordt het donker en als sportman zijn, moet je aan je uurtje slaap komen ja. maar dat heb je er allemaal voor over dat je ja, dat, uh, dat uh, ja. en het buitenland je, je vertelde net uh, Airfood maar er is al veel meer geweest dan Airfood inmiddels toch ja nou, die... uh, hij is al in Bremen geweest uh, groot internationaal toernooi hij is in Zagreb geweest in Kroatië groot internationaal uh, als negende geëindigd, als eerste jaar als min 17. Nou, dat schijnt wat ik van de heren die er verstand hebben, van hebben gehoord heb. Het schijnt heel erg goed te wezen. Want dan sta je tegen Russen, uh, noem maar op. Dat komt heel, uh, heel Europa. En uh, uh, verleden week in Bremen, dat was een heel groot internationaal toernooi. Brazilianen, uh, Russen, uh, overal, de hele wereld. Ja, en staat er alweer een volgende toernooi ergens op het programma? Ja, um, dit weekend heb ik uh, kampioenschappen Noord-Hollands kampioenschappen. Als je daar eerst of tweede wordt, dan plaats je weer voor het Nederlands kampioenschappen. En over twee weken moet ik naar Portugal. En je zegt het uh, Noord-Hollands kampioenschap, kom je daar ook uh, clubgenoten tegen uh, daar? Nee, dat niet. Ja, als je clubgenoten bij jou in het gewicht zitten, dan komen ze wel tegen, maar anders niet. Nee, en, en waar gaat het plaatsvinden de in toernooi in Noord-Holland? In Beverwijk. Dat is elk jaar in Beverwijk, noord hollands kampioenschap. En bij de min 15 plaatsen de eerste vier zich voor het Nederlands kampioenschap. Bij de min 17, waar die nou in zit, plaatsen de eerste 2 zich. Die... Dus dat ja. is weer ja, een stapje hoger. Want wat, wat hij nu gaat tegenkomen, dat zijn jongens die zomaar twee jaar ouder uh, kunnen ja. zijn. Dus ja. Ja. dat wordt veel zwaarder uh, voor Nijmegen ja. neem ik aan. Ja. Maar daar leer je ook weer veel meer van, denk ik. daar word je nog alleen maar sterker van natuurlijk ook, denk ik. Of ja. niet? Je moet er gewoon dan harder voor knokken. Misschien een hele rare vraag, want u zegt uh, over de klasse onder 46 kilo. Uh, ik, neem, ik neem aan dat je niet iedere dag 46 kilo bent. Of wanneer wordt dat gemeten, of, of wordt dat gewogen, nou, meter oh, gewicht meten? Uh, als je naar een wedstrijd gaat, dan is het van tevoren de weging. Ja, ik heb niet echt gehad, ik heb tot nu toe nog nooit gehad dat ik te zwaar was. Maar ik zit nu, nu, nu ik in de min 70 zit, zit ik ook in de min 50. Dat is, laat maar zeggen, het laatste, het laagste gewicht. Voor ja, ik wil zeggen, want je wordt ouder, dus je, ja, je, je ja. wordt ook zwaarder natuurlijk. Ja, ja. ja invloed ja. op gewicht, eten. Uh, sportbedrijven op een hoog niveau ja. en, we, en we kunnen uh, zeggen als je zo jong bent en Nederlands kampioen wordt, dat je op een hoog niveau bezig bent voeding is dan belangrijk, belangrijk. Is, besteden jullie daar thuis veel aandacht aan? Uh, ja we hebben via uh, doordat Clem Vledjaar Nederlands kampioen geworden is, dan word je aangemeld bij het NRC, NSF en dan uh, die delen je dan, die duiden zeg je dat, die plaats je, je dan bij uh, het Sport Noord-Holland. Daar krijg je een consulent. Daar krijg je een gesprek mee. Daar krijg je een voedingsdeskundige. Uh, mocht je problemen hebben met je gewicht, dan kun je daar naartoe om te praten. Maar zijn we twee keer bij die mevrouw geweest. En ja, in principe heeft hij geen problemen met zijn gewicht. Hij is nog nooit zwaar geweest. En hij heeft nog nooit af hoeven te vallen. Dus ja, ja dan is het wel leuk om een keer bij zijn vrouw langs te gaan. En voor de rest... Uh, uh, precies, nou we praten straks eventjes nog verder ja, over de toekomst betekent. en zeker over hoe dat dan in het dagelijks leven gaat, want ik neem aan dat het voor de ouders ook een hele uh, opgave is uh, om je zoon zo te blijven helpen. We gaan eerst eventjes uh, nu weer naar een uh, stukje muziek. Hier is China Crisis met Wishful Thinking. China crisis uh, was dat. We praten nog even door met uh, Klen Koper en Henk Koper en we hebben het over judo en niet uh, zomaar judo, maar judo op uh, eigenlijk de leeftijdsgroep, het hoogste niveau wat er bestaat in Nederland en ook Europees uh, gezien al. Want Er staat nogal wat uh, te wachten ook uh, op het programma van uh, Klen. Klen, jij gaat uh, binnenkort weer het Noord-Hollands kampioenschap, dan Nederlands kampioenschap en... Als je daar goed in, dan ga je weer een stuk verder, toch? Ja, dan uh, ja, als je... Je hebt een ranking en uh, je hebt al bepaalde toernooien gehad. En als je daar goed gescoord hebt, dan... Ja, hoe, hoe meer je scoort, hoe hoger je scoort, uh, hoe hoger je op de ranking komt. Ik sta nu zelfs tweede uh, op de ranking. En dan als je eerst op tweede op de ranking staat... maak je kans op uh, Europees kampioenschap, uh, wereldkampioenschap... en Olympisch, uh, jeugd Olympisch Spelen... Ja, en dat is uh, niet zomaar niks. Daar heb je een heleboel tijd voor nodig. Ja. Jij als sporter. Maar denk je vader en je moeder net zoveel tijd. Want ja. het is niet ja, allemaal weet. dingen waar je op de fiets naartoe kan. Henk, wat moet een, een vader van een uh, topsporter, want zo mogen we hem noemen, wat moet je allemaal doen daarvoor. Hoe ziet, een, hoe ziet een dagendeling eruit? Een dagendeling eruit? Nou ja, klein gaat s ochtends om uh, 7 uur, 5 over 7, gaat hij naar de trein. Gaat hij naar school. Naar muiden. en uh, Hij is gemiddeld in de week wel 3 uur is hij uit. Smiddags. Dus dan uh, 3 uur, kwart over 3. Dus dan zorg ik dat ik bij de school sta. Dan haal ik hem op. Dan rijden we naar halem. Dan gaat hij daar aan een tafeltje in de kantine boven zitten, bij de extra -hal. En dan gaat hij wat huiswerk maken. En dan is het tijd om te gaan trainen. En als de training afgelopen is, dan gaan we naar huis en dan gaan we eten. En dan gaat hij uh, soms nog een klein restje huiswerk, als hij dat nog hebt. Meestal heb je het al af. En dan uh, heeft hij nog een uurtje om een beetje te ontspannen. En dan is het tijd om te gaan slapen. Want de volgende dag moeten we weer vroeg op. Ja, dan ja, heb je het over uh, Haarlem. Dat is uh, vier dagen in de week. Maar er zit ook nog één dag in de week uh, dat het uh, bij de bond, bij de, de jeugdselectie of zoiets woensdags, is. Woensdags uh, is aan de hand van zijn prestaties opgenomen in de kernploeg van de bond Nederland. Dat betekent dat hij één keer in de week dat hij naar Nieuwegeheim moet. En daar twee uur traint. Uh, ja, dus we gaan... Uh, Smiddags om drie uur gaan we richting Nieuwegein. Onderweg dan eten we een broodje gezellig met z'n tweeën in de auto. En dan uh, van zes tot acht klim. En ja, eerder dat we dan weer thuis zijn... ...dan is het tijd om uh, weer naar het mandje te gaan voor hem. Want ja, vroeg om zeven uur uh, gaat de wekker weer voor hem. En daarna is nog uh, de toernooien? De buitenlandse reizen? Ja, uh, we gaan niet mee met uh, vliegreizen dan gaat het alleen met een ploegje van jongens die daarvoor geselecteerd zijn met een trainer en fysiotherapeut of iets erbij en, maar ja net zo naar Duitsland en Frankrijk en alles wat te bereiden is ja, dan gaan we meestal gaan we met de auto, uh, gaan we er achteraan ja, te net, kijken net zoals je ziet, uh, uh, Portugal uh, Joegoslavië of uh, ja, Kroatië uh, uh, vliegen Verblijf daar, ja, wordt dat door een bond vergoed of uh, moet je dat als ouderen uh, doen? Dat uh, wordt, het grootste gedeelte moeten wij zelf betalen. En een klein gedeelte wordt door uh, Ken door de club, wordt betaald. Die doen ook een bijdrage dan. Um, zodra klen in het, uh, zeg maar, het traject komt naar de EK, WK of de EOF dus dat is vanaf Berlijn uh, vanaf daaraf wordt het door de bond betaald, de reiskosten ja, dus de prestaties, het niveau dat ja, je daar dan, bereikt, ja, dat kan ja. een verlichting zijn op een bepaald gebied uh, voor de ouders maar dat mag natuurlijk ja, nooit de druk op zijn schouders leggen van nee, ja, ik, nee, niet, nee, ik zal uh, het, uh, nee. ik zeg het een. Ja, dat gaan we een hele hoop geld in doen natuurlijk. Ja, ja. Ik zeg het, dat uh, af en toe, dan moeten we ook wel eventjes uh, goed tellen of, uh, of het allemaal wel... We uh... Mo Mo moeten er een, ho een hoop voor over hebben om, ja. uh, om Glen naar het uh, hoogste niveau, wat hij, wat hij natuurlijk al is, uh, en ook hopen te blijven. Wat is jouw je, je doel, Glenn? Wat, wat zou je willen bereiken? Nou, nu op deze leeftijd vind ik het wel een prestatie als ik op een Europees kampioenschap, wereldkampioenschap of een Jeugdolympische Spelen komt te staan. Dat vind ik dan al wel goed. Maar later, als ik ouder ben, zou ik wel Europees kampioen willen worden. Je wilt blijven, je wil in de Jurassport blijven, je wil echt het antogeesisch uh, niveau bereiken, zal ik maar zeggen. Jawel. Jawel, jawel, jawel. Hadoe ja, ja. ja, ja. maar misschien een naam voor hem is, maar wie, wie zijn eigenlijk jouw ja, voorbeelden in de judo-sport? Uh, Guillaume Elmond en Dex Elmond vind ik wel uh, ja, goede judo kaas. Want uh, judo is natuurlijk uh, verdeeld in uh, verschillende gewichtsklassen. Is er op het moment dat je zo jong bent, is er dan al iets in je hoofd dat je denkt: ja, ik wil later, ik wil dat blijven doen, maar. Zwaar gewicht, middengewicht. Dat, dat moet je maar afwachten hoe je lichaam, hoe zich, je ontwikkelt. lichaam zich ontwikkelt. Yeah. Dat, uh, dat, ja, het gaat natuurlijk met je groei. Ja, ik was even afgeleid. Sorry, ja, dat was mijn schuld. Ik krijg twee vingers in mijn neus. Ja. <laughs> nog twee minuten. Ja. Maar, maar goed, uh, Glenn, je doet het al jaren. Je wil er nog jaren mee doorgaan. De lat voor jezelf... Uh, vind ik, leg je ook uh, behoorlijk hoog, uh, maar de eerstvolgende stap voor jou is gewoon uh, in het Nederlands kampioenschap uh, zo hoog mogelijk beneden ja, 17 ja, en ja. dan Europees en zo ga je steeds verder uh, eigenlijk uh, de wereld over uh, dankzij je sport ja, dat zeker, en zien dat die uh... Ja. Ja, de lol in blijft halen, dat is het belangrijkste. Dat is het belangrijkste. Dat ja. ja, is helemaal wat je zegt. De motivatie moet hij zelf op blijven brengen. Ja. Ja. Er is niemand anders die dat kan doen. Maar als ik hem zo zie zitten, dan gaat dat helemaal goed komen volgens mij. Ja, ja, <laughs> ja We moeten ja. nog wel eventjes uh, ja. heb, We hebben een, uh, toevallig uh, gisteren hebben we een brief gehad van een, uh, een bedrijf hier in Zandvoort. Dat is van uh, de. Ik weet niet of ik reclame mag maken. Tuurlijk, nou, mag. Helemaal van uh, ja. van Greven, Makeladij. ...dat uh, die gaan Clem uh, een beetje ondersteunen bij zijn judo. Uh, dat, zijn dus dus dat is heel, helemaal top. Zijn we heel erg blij mee. Je nou, wordt in ieder geval ook ja. door het bedrijfsleven geholpen. Nou, dat, ja, is, ja. dat is toch iets uh, wat je zelf hebt afgedwongen met je prestaties. Dat is helemaal mooi als zo'n bedrijf vanuit zichzelf naar je toe komt. Dus, ja. nou, dus Ik denk dat het een hele mooie afsluiting is. Glenn, ik wens jou heel veel succes in je judo-carrière. En ik hoop dat je over tien jaar nog eens een keer langs komt met een uh, gouden medaille van Olympische Spelen om je nek. <laughs> en dat je me dan nog herkent. Ja. Uh, gaan, uh, we zijn alweer aan het einde gekomen van twee uur uh, zand voor Sportcafé. Uh, we gaan uh, zo afsluiten met nog eventjes een mededeling dat de eerste vrijdag van mei wij niet uitzenden. Nee, we doen het maar, een keer eerder. Uh, wat doen wij op 29 april? 29 april, ja dan is er ook een uh, sportcafé. Uh, dan mogen wij uh, speciaal sportcafé, ja een speciaal sportcafé. Helaas of helaas voor een keer niet in uh, hotel Hoogland, nee. maar dan is het in uh, strandtent uh, Mango's. Mango's ja. Met speciale, uh, uh, ja dan uh, krijgen we er iemand bij en dat is uh, niet de minste. Dat is uh, Andy Houtkamp. En die houtkamp, ja, daar uh, dan mogen wij dan uh, een beetje van, ook van leren. Dus uh, ik, ik bedank de luisteraars uh, voor het luisteren naar het CFM Zandvoort Sportcafé. Graag tot 29 april. En we sluiten af met Talk Talk en Such a Shame. It's a sight to see you fade away If the world is this feeling Catch your breath and meet me real? It'll get you in the end It's God's bad. Oh, I know I should come clean But I prefer to be seen Every day I walk alone And I pray that God won't see me